12 uur. Dit is Jeroen Tjepkemhaan met het NOS-journaal. In het noorden van Syrië zijn zeker 100 mensen ontsnapt uit een kamp... dat meldt het Syrische Observatorium voor Mensenrechten. Zo gaan om een groep aan islamitische staatgeleerde vrouwen en hun kinderen. Ze zouden hebben weten weg te komen uit het kamp bij de plaats Ain Issa... na Turkse bombardementen. De plaats wordt al sinds woensdag door Turkije gebombardeerd. De Koerdische strijders die het kamp bewaken... hadden al gewaarschuwd voor ontsnappingen. Het kamp in Ain issa verkeert volgens het Syrisch Observatorium voor Mensrechten in een staat van anarchie. In Doetinchem en Roosendaal heeft de politie van achterhanden vol gehad aan vechtend uitgaanspubliek. In het centrum van Doetinchem geeft de politie in bij een vechtpartij in de horeca. Tientallen mensen keerden zich tegen de politie en sloegen en trapten naar agenten. Met wapenstokken, pepper spray en versterking uit heel Oost-Nederland... wist de politie de rust in Doetinchem te herstellen. In Roosendaal veegde de politie met charges de markt in het centrum schoon na wegpartijen. Agenten werden bekogeld met glazen en flessen. In Doetinchem zijn vier mensen aangehouden in Roosendaal vijf.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 Zin in ZFM. ZFM. Wanneer het lekker weer is, de natuur in blijde lach. Atlas is groeien, de en haar voor de dag. De meisjes maken stevige platvol in in haar. De jongens kopen een zwembroekje, dan is het zaakje klaar. Op vijf uur morgens is het hele stel al in de weer. Ze gaan naar spaartje, en Mama zegt dat er man een oude zij, ze is. En dan roept zij uit, dan kikt de zee, is hier zo fris. Ze plast het deel, vervrees weer haar vader op, kom op. Maar potro roept ze gil, de zee ziet niet meer nog. aan. zand, de lage zee, hij is, beneden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 Dat waren op zich mooie woningen als je dat vergelijkt met de oude woningen hier in het centrum van Zandvoort. Het waren hele mooie woningen. En de, de, de, de prijs waarvoor ze het uh, gemaakt hebben, het eerste gedeelte, want die waren nog vrij groot, op de Beekmondstraat. Uh, voor 1250 guldens werden ze gebouwd. Zo. En uh, de andere, aan de andere kant, die zijn iets kleiner. Maar ja, ja, ongeveer voor diezelfde kosten werden die gemaakt.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 Uh, de ene woonde uh, meneer Van der Molen, de bakker. Die was een bakkerzaak. Ja. Later vlietraad. Ja. Uh, na de oorlog. En de andere kant woonde een zekere molen naar het hoekje. En die was bestuurslid. En die, uh, die kon je door, de, door het huiskamertje. kon je zo. Dat werd het nieuwe kantoor van de woningbouw Ja, ja. ja. Maar daar, dat daar die gevelsteen boven zit. Juist. Eh. Uh,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 En dus ik, stop, ik stop je even, Arie, want of, ja, het is een mooi moment om zo meteen verder te gaan. We gaan even naar de muziek. Ieder mens die heeft een verlangen en met wat bedoeld te wensen plotseling warvel. Zo is het met mij kort geleden, even niet.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 ...een claim dat hij recht had om een andere woning. Die verzameling van die claims door de gemeente, want die was dan weer in stand... ...en mijn vader was gewoon raadslid en van de SDP en van de Molen die was het ook. En nou Van Dijk die was belastingambtenaar, die wist van de hoed de rand...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 mijn vader, ze, ze moeten toch een opzichter hebben. Een vaste man. Die, uh, ze, hebben ze mijn vader opzichter gemaakt in plaats van penningmeester. En toen is er een zeker... En die, dat deed hij dan. De administratie werd daar gedaan. En beneden was een kantoortje. Daar werkte hij dan. En er was een grote werkplaats. De, waar iedereen kwam. En boven, nou ja, kon je wonen. Wel een koud huis hoor. was het ontzettend koud. De rest van de claims...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 Jezelf de baas van den.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 ...echt op zijn praatstoel zit... ...en dat is op dit moment het geval... ...dan komt er een stortvloed uit... ...ik wil hem toch nog eventjes terughalen... ...over het woordje claimen... Uh, ...meteen na de oorlog. Hoe ging dat nou precies? Kijk, mijn ouders... ...die uh, waren zandvoort uit... ...wij woonden ergens in Arnhem ...en dan kom je terug en dan ging je claimen... ...bij de gemeente of bij de regering... ...maar je, je woning was weg, afgebroken. De mensen... De...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 En op een gegeven moment werd uh, Mijn vader kon het allemaal niet hebben Toen werd uh, Jaap Koper de zendeling Die woonde hier Die werd aangesteld als buurophaler, Smaanders voor gemeentewoningen Want dat moest ook nog gebeuren Dat kwam er ook nog bij En uh, uiteindelijk kwamen er ook nog eens een keer Een paar boekhouders kwamen erbij Om dat allemaal te regelen En toen werd het kantoortje werd Uitgebreid naar achteren in de tuin en toen uh, was er nog een heel gezellig Het werd nog beter en er werd nog koffie geschonken. Mijn moeder kwam koffie en dus schoonmaken en ja, ja je, je leefde helemaal mee met de met het uh, met de bedoel. woningbouwvereniging. Ja, we gaan even naar de muziek, ja.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 Of van geloof A. Of geloof B. Dat interesseert hem helemaal niet. Een mens is een mens. En dat had hij dan geleerd van zijn, van zijn voorouders. Van, dus hoofdzakelijk van zijn moeder. Want zijn moeder. Opoe. Opo zeggen we altijd toen. Was een lief mens. En die verzorgde ook. Er was eens dus een keer bij opoe een jodenjongen. Ja, die moest opknappen. vanwege de, de, de gezondheid. Oh zit er Zegt ze, ga maar aan tafel zitten hoor. We regelen het er wel. Krijg een maaltijd en gooi je bienen maar op tafel. Nou, die jongen gooit de bienen op tafel. En, uh, <laughs> zo is dat. Leuk hè? Ja, Maar ik heb hem een lange tijd meegemaakt in de gemeenteraad. Hij, ik heb hem eigenlijk nooit zien lachen. Hij keek altijd stuur, dwars, nuchter voor zich uit. Ja, nou zo'n man was dat. Een nuchter man. En uh, hij laat niet, uh, in de, officieel laat hij niet zien...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 재미, heb het. experiences Ik heb geen logisch en verdiend. Als muzikant heb ik gepaard. Nog nooit heb ik zoveel gebaard. Ik heb aan iedereen het lak. Ik zoek gewoon een ander vak. Of ik ga in de bb, Dan heb ik geld voor het café. Ik wil meer naar huis. Ik voel me hier niet thuis, kan ik me niet aan mijn vlucht en pakt die eerst in terug. Ik ben het beu, ben het zat ik heb genoeg van deze stad. Het is een trots, het is een troep. Het goed dient voor dit beroep. Dit is niet al uw laatste lied. Ik hoop dat het uur geniet. En al valt het mij dan zwaar, hierna verkoop ik mijn gitaar. Ik wil weer maar, ik wil weer En te Ik wil niet voel me die de En die Leuke muziek, Jan Kool.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 Daarna hebben we er ook voorzitters gekregen die. Uh, na een paar jaar Zwijg waren. Maar. Zwijg maar. Oké. Okay. <laughs> Toch, als ik uh, de gevoelens uh, vertolk van de luisteraars. Uh, het heet nu uh, De Kei. 2008 heeft De Kei uh, de EMM overgenomen, zeg maar. Uh, we kijken met weemoed terug naar die periode van de EMM.